Het is Rachid Finch met het NOS Journaal. De zuid afrikaanse politie heeft geschoten op duizenden stakende mijnwerkers die kapmessen en speren droegen. De mijnwerkers zouden daarvoor ook op elkaar hebben geschoten. Er zijn volgens lokale media zeker twaalf doden gevallen. Gevechten vonden plaats bij een platina mijn. Kwam er kwamen eerder deze week al negen mensen om tijdens gevechten. was het gevolg van een conflict tussen twee rivaliserende vakbonden.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 tussen 3 en 5 De grootste hits van Europa Niet betrouwbaar, maar wel origineel In de Euro Breakdown of ZFL. The Countdown of the Continent Yeah, man.